But you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 Dat heeft een woordvoerder van het landelijk pakket bevestigd tegenover de NOS. Shaban Bey zat in Nederland een celstraf uit van 7,5 jaar... voor onder meer vrouwenhandel toen hij afgelopen september ontsnapte. Hij had van het Arnhemse gerechtshof verlof gekregen om zijn pasgeboren kind te bezoeken. Later werd hij bij verstek veroordeeld tot nog eens acht jaar cel... voor onder meer poging tot moord. Vanochtend werd hij in Antalya opgepakt door de Turkse politie. Hij is verdachte in een Turks onderzoek naar afpersing... De Turkse justitie verdenkt Shaban Bey ook van het witwassen van crimineel geld... uit de mensenhandelzaak waarvoor hij in Nederland vast zat. Alle fractievoorzitters die vandaag met koningin Beatrix hebben gesproken over de politieke crisis... pleiten voor snelle verkiezingen. In het algemeen willen de politici nog voor de zomer naar de stembus voor een nieuw parlement. Tot die tijd zou er een interim kabinet moeten komen dat beperkte taken krijgt. Omstreden besluiten moeten worden uitgesteld. De Amerikaanse overheid gaat een 3000 jaar oude doodskist aan Egypte teruggeven. De beschilderde houten kist bevat de mummie van een man van wie alleen de naam bekend is... omdat hij in hieroglyfen op de kist staat. De kist, of sarcofaag werd in 1884 uit Egypte gesmokkeld... en verscheen drie jaar geleden op een tentoonstelling in Madrid. Een jaar later nam de Amerikaanse douane de kist in Florida in beslag omdat er geen eigendomspapieren bij waren. De Egyptische oudheidkundige Sahi Hawass gaat in maart naar Washington om de kist op te halen. Hij heeft de afgelopen jaren duizenden Egyptische oudheden naar zijn land teruggehaald. Het weer, de komende uren nog veel regen. Pas vannacht wordt het vanuit het westen droog. Minima van 0 graden in het noorden tot 5 graden in het zuiden. Morgen begint droog, daarna opnieuw regen. Het wordt dan 2 tot 6 graden.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 Nou, Ino, je hebt een uitgebreid verhaal en uh, straks gaan we daarnaar luisteren. Presentatie vandaag in handen van Marije van den Berg en Henry Valk. Eerst muziek.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 Geef ik op de wind gedragen.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 Ja, naar buiten toe, zoals ze dat hier zeggen op de hoop. En uh, ja, hopende dat de heer ze zal uh, leiden naar uh, een nieuw leven. En uh, dat, ze, dat ze zichzelf er ook in gesteund voelen. Toen heb je een aantal jaren programma doorlopen. En toen was je hoe, ja. hoe lang heb je precies in het programma gezeten? Ongeveer 19 maanden. 19 maanden. Ja. En toen? Je had geen opleiding. Uh, nee, straat, uh, nee, nee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, tijdens de opleid, uh, tijdens de behandeling uh, het heel moeilijk vond om een toekomst. Uh,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 Zo. En uh, dat gaat van blowen tot, uh, ja, tot speed. Uh, cocaïne gebruik en uh, ja, alcohol is natuurlijk ook uh, wordt heel veel gebruikt. Ja. Dus voor jou een zorgelijke ontwikkeling om uh, te zien? Ja, zeker. Uh, natuurlijk omdat ik uh, vanuit uh, mijn verleden weet uh, wat voor een heftige gevolg het kan hebben op je leven...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 Uh, uh, wiet en hasje wat je gewoon ja, tegenwoordig nog steeds kan kopen in een koffieshop. En dat schijnt niet zo erg te zijn hier dan. Nou dat vind ik wel. Toen uh, uh, mijn vader ooit dus begon met dealen, toen was hij 14 jaar, dat is nou 41 jaar geleden. Toen was de hasje en de wiet 11 uh, keer minder sterk als dat zo. het nu is. Stel dat de hasje en de wiet vandaag op de markt zou komen, dan zou het dus een harddruk zijn. Ja.